Daarin wordt gezegd dat alle patriotten gebruik moeten maken van hun recht op zelfverdediging... als moslims proberen het bezoek van Wilders te verstoren. Geert Wilders bezoekt later deze maand Australië voor een aantal lezingen. Australiërs die zich tegen het bezoek hebben uitgesproken noemen hem een islamofoob en een racist. Spoorwerkers hebben vannacht het werk aan het spoor bij Amersfoort stilgelegd. Ze protesteren daarmee tegen het aanbestedingsbeleid van ProRail.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 In mexico stad zijn reddingswerkers een nieuwe zoektocht begonnen naar overlevenden van de explosie in het hoofdkwartier van staatsoliemaatschappij Pemex. Het onderzoek met speurhonden blijkt dat er mogelijk nog 16 vermisten onder het puin liggen. Hulpverleners pompen zuurstof in het puin van het gebouw voor het geval de vermisten nog in leven zijn. Bij de explosie kwamen donderdag 33 mensen om het leven. raakte er meer dan 100 gewond. In Rome is een vliegtuig van een Roemeense luchtvaartmaatschappij van de landingsbaan geschoten. Zeker vijf mensen raakten gewond. De stewardess en een passagier zijn er slecht aan toe. Het tweemotorige propellertoestel kwam op de grootste luchthaven van Rome... in de problemen door de harde wind. Er waren vijftig mensen aan boord van het vliegtuig. Zorginstelling Amsta is bereid te praten met Avocabo en over betere zorg, de hoge werkdruk en over de besteding van overheidsgeld...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 Vanochtend is het eerste deel van de nieuwe stationshal van Utrecht Centraal officieel in gebruik genomen. Reizigers krijgen van ProRail en de NS een cadeautje. Nu het eerste deel van de nieuwe stationshal klaar is, wordt de jaarbeurs Traverse met winkeltjes niet langer gebruikt. Wordt afgebroken en maakt plaats voor het tweede deel van de nieuwe hal. Vanaf 2016 zullen de oude en nieuwe hal samen dagelijks 360.000 reizigers verwerken. De belangrijkste publieksprijzen van het internationaal filmfestival Rotterdam zijn naar de films Mattenhoorn en Wajja gegaan. De makers kregen allebei 10.000 euro. Mattenhoorn, van Diederik Ebbingen, gaat over een eenzame man die opbloeit als hij een zwerver ontmoet. De Saoedische film Wajja gaat over een meisje dat graag een fiets wil, maar een omgeving vindt dat maar niets. Vandaag is de laatste dag van het filmfestival Rotterdam. Er zijn zo'n 280.000 kaartjes verkocht voor de films, optredens en tentoonstellingen.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 U hoort hier niet het geluid van een nieuw radioformat. Help, mijn collega is klusser. Maar Janine is op dit moment wel bezig met een verbouwing. Een forse renovatie die hard nodig is. Want het gebouw in kwestie voldeed niet. Janine, is ja, dat, die al, het klopt. Is het al gelukt? Nou, ik t, t, t, uh, zo, even kijken hoor. Ik moet een beetje met die schroefboormachine het een beetje zien te redden. Uh, het gaat hier namelijk om een hotel. Uh, een klein hotelletje, 24 kamers om precies te zijn. Uh, het is al een jaar zo'n beetje in gebruik. En tot nu toe uh, nog geen enkele gast in het hotel geweest. We doen kennelijk iets verkeerd. Ik sta hier bij het Bijenhotel achter het Capitool. voor alle duidelijkheid. Een klein kastje wat hier hangt en met, met allerlei buisjes erin. En hadden hadden bijen in kunnen zitten, maar er is iets niet goed aan. Gelukkig staat hier naast mij een man die weet wat er schort aan dit hotel. Dick Belgers. Heel kort, wat is er mis met ons bij hotel? Ja, Er zijn eigenlijk twee dingen. Um, hij staat in de schaduw onder een boom. En nu is er wel licht, maar straks gaat die boom bladeren hebben. Ja. En dan, ja, dus dan de, is de plek ding. is verkeerd? En, de plek, en het zijn uh, plastic buisjes en die ademen niet. Dat is geen natuurlijk uh, materiaal. Het is, ja. een, het is een observatiekast. Oké, okay, dus het is eigenlijk meer om, om te kijken, maar niet om in te wonen. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Wat we gaan doen is, we gaan deze eraf halen. En zometeen dus ga je, ons, ga ja, je ja. mij een eentje laten bouwen die dan wel helemaal nee. oké okay is voor de bijen. Ja. Kunnen we er nog wat mee, of is deze niet meer te redden? Nee, ja, die, als, als je, je moet hem op een andere plek uh, neerzetten, in de zon. En dan kan je hem, je kan hem altijd gebruiken en kijken hoe, uh, hoe, hoe de netjes zijn opgebouwd straks. Okay. Nou, haal hem eraf, dan... Uh, Gaan we zo meteen nog een betere VG okay, bouwen. Ja. ja, is die zo? Ja, ja ik kan los. Ja. ja. Prima. Oké. Okay. Goedemorgen. Naast klusgeweld ook vuurwerk in deze uitzending. Want in Weesp mag er met koninginnedag niet zomaar weer geknald worden. En aangezien koninginnedag straks koningsdag wordt, ook uh, deze ochtend een reportage over de grote Alexander. En ik ben net weer binnen. En zo, ja, daar ben ik. En de stoel waar ik nu net op ga zitten hier, vanuit de comment van buiten, die uh, is gehuurd. Ik zit op een gehuurde stoel. Dus als die is versleten. Of uh, nou, mocht ik voortijdig worden ontslagen, want deze stoel is speciaal voor mijn rug. Dan uh, gaat hij dus terug naar de producent. Een systeem waar Judith Merkies, PvdA Europarlementariër, heel Europa voor warm probeert te krijgen. En zo komt er straks over praten. En verder mosselzaad, boomklevers, boomkruipers en Janine Amringer-Winno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het snelle deel uit de symfonie in D-groot van de Duits-Nederlandse componist Christian Ernst Graaf. Die in de 18e eeuw werkzaam was als kapelmeester aan het Hof van Den Haag. Heb je gezien hoe fantastisch blauw-paars die lucht is buiten? buitenmiddel? Moet je kijken, de zon is al redelijk op. Aan de achterkant, ik stond net natuurlijk buiten bij dat bijhotel. Aan de achterkant is het echt knalroze en hiervoor is het echt helemaal ja, paars-blauw. Ja. Het ziet er echt super mooi uit. Vast op meer plekken in Nederland. Ja, ongetwijfeld. Het is uh, februari. En het begint zo langzamerhand steeds minder stil te worden buiten. Veel lekkerder wakker worden tegenwoordig, vind ik. Veel vogels zijn natuurlijk al volop aan het kwinkeleren. Of op een andere manier bezig hun territorium af te bakenen. Samen met Nico de Haan helpen we u hoe u de vogelzang in het vroege voorjaar kunt herkennen. Via onze website vroegevogels.vara.nl kunt u zich gratis abonneren op de E-mailcursus vogelzang en tuintips. En vanmorgen is Henny Radstaak met Nico de Haan... op zoek naar de geluiden van de boomklever, boomkruiper en de grote Bontespecht. Dit hey. is een Je hoort hey. niet, ja. grote Bontespecht. Ja, ja, ja. Kort even die heel helder roffeltje. Het duurt niet zo lang, het is, het is maar, maar minder dan één seconde. En dan is het weer een minuut stil. Het is niet zo dat je. Nee, het is even stil weer. Ja, maar dat is een andere. Ja, dat is een andere. Ja, maar ik wou zeggen, wat als je meer roffels hoort per minuut, dan weet je zeker dat er meer grote bonte spechten ja, in de buurt zitten. Ze roffelen ook naar elkaar. Hè? Ze hebben ja. een soort duet waarbij het mannetje weer iets langer roffelt dan het vrouwtje. Dus, huh? ja, het mannetje doet dus heeft, prrr, vrouwtje, Ze zoeken dus hele speciale. Roffelstompen uit, zeg maar. Ze roffel niet zomaar wat op, op, op, een, uh, op een boom, nee. Een dode tak, en die moet dan droog zijn, en die moet dan lekker resoneren. En, en er moet een echt een soort klankkast moet er, moet er een beetje in zitten. Oh ja, roffelstomp ja, ja, roffelstomp, leuk voor, ja. voor Scrabble. Maar en, en, uh, per Perspect heb je dus al gauw zo'n stuk of tien verschillende roffelstompen, roffelplekken, waarmee je als het ware je territorium afzet. Dus die roffelen dat is wel degelijk een soort is, vervanging van de zang. Om de het is te echt te jagen. Klopt. Want het is niet uh, als zuiver om uh, insecten uit te Absoluut. Uh, het heeft niks met insecten niks. te maken. Nee, ja. dan, dan hoor je heel zacht pok, pok, pok, pok geluid. Dan tikken ze zo'n beetje op de bast en dan zijn ze bezig om insecten te vangen. En larven uit de boom te peuteren. Maar dit roffelen is echt puur de zang. Dat hoor je dus ook alleen maar nu. Hè. De afgelopen weken heb ik het voor het eerst gehoord. Zo in januari begint dat. Februari, maart, april. Dan moet je het wel eigenlijk gezien en gehoord hebben. Want Daarna in mei, juni wordt het ook een stuk lastiger. Ze roffelen minder en je krijgt meer blad aan de boom. Dus nu de ideale periode... Zie je ze ook niet meer, hè? Nee, zie je ze niet meer. Want je ziet natuurlijk een prachtige rood-zwart-wit getekende ja, vogel. Ja, en dan uh, uh, het mannetje met zo'n mooi rood achterhoofd. En het vrouwtje mist dat, maar ze roffelen allebei. Zo, zo, hè. Dit, is echt, dit gebeurt live hier voor <laughs> ja. ons, hè? Dit is niet van de cd <laughs> nee, Fruling in Wild of zoiets, maar... Nee. Nee, hij roffelt echt uh, is geweldig op gauw. Ik zie hem, hoor. Op die roffelstel? Ja, nou, op die iets dunnere tak die die kant oploopt. Je kan ah. hem zien daar. Oh ja, daar zie ik hem. Ja, daar zit hij, hè. Je zag het mooi met ja, zijn snavel even uh, even kijken, als een soort ja, silhouet tegen de lichte ja. oh, lucht hij. Ja, afgetekend. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is wel mooi. We staan die pal onder de boom ja, waar hij in zit. Je ja. ziet hem roffelen. In de kijker zie je waarschijnlijk wel de tekening, Nico. Nou, ik zie prachtig die uh, mooie rode staart. Ja, ik zie ook het rode achterhoofd. Hé, hey, dat is de andere weer rechts. Ja, er zit er nog één, hè. Een gelijk antwoord. Ja. Zo'n 16 keer per minder dan een seconde roffelt hij, hè? Zo die, die slagen. Dit is net iets korter. hoor. Die zit hier naast gewoon hoor. Ja, die zit hier gewoon naast. Leuk zeg. Een duet ook nog, joh. Hier moet die moois gaan opbloeien. Ja, <lacht> lijkt mij wel. Er zitten twee bij elkaar, zie je dat? Ze ja. vlak bij elkaar. Ja, ja, ja, ja. Kijk, de kruip is omhoog. Ja, en rechts is het mannetje. Dat is inderdaad het koppeltje wat we net hoorden. Just married. Dat is het mannetje weer. Daar gaat het vrouwtje. Oh, dat is, dat is nog een derde. Dat hey. zijn ze drieën. Oh, er moet <laughs> nog iets uitgevochten worden misschien. Ja, ja, ja. Dat is een vrouwtje. Kijk, daar zien je die typische bewegingen maken. Ze ja. Een beetje sneaky, die kop zo recht uitgestoken. Dat zijn twee dames, hoor, die daar ah, zitten. Ja. Ah. ja dat zijn twee vrouwen twee vrouwen die om het mannetje vechten ja, ja dat gebeurt dus heel vaak bij spechten ja op, volgende kijk ooit dat kie, kie, kie, kie. dat is dat ruziegeluid van die dames dat hoge kik kik kik geluid twee vrouwen grote bond spechten die vechten om de man zo is het ja, ja. wat hoor je nu? grote boomklever. op bestelling op bestelling ja dwit dwit dat geloven mensen niet, hoor. Het ja, hoeft ook niet. Het is gewoon zo. Die kant moe op. Ja, nee, was jou... ja, die grote, blonde specht, ik zie hem wel eens bij mij, uh, bij mij in de tuin. Ja. Maar uh, de echte tuinsoorten, dat zijn natuurlijk de boomklever en de boomkruiper. Ja, dat ligt er aan waar woont, hè? Ja. Jij krijgt de boomklever wel eens in je tuin... De boomklever, ja. Ja, nou, dan, dan, een... je, dan woon je dus redelijk op stand. Ah, wel mee. <laughs> ja. Of je woont heel dicht bij een groot park met oude bomen. <laughs> maar boomklevers komen vooral in tuinen waar dus echt oude bomen... ouder dan 50 jaar in de buurt staan. Dus niet in een nieuwbouwwijkje heb je echt geen boomklevers. Waarom op die oude? Uh, nou, omdat ze ook nestelen in holtes. Maar, uh, ja, het boomklever is natuurlijk... Hij officieel is het een zangvogel. Maar het is eigenlijk veel meer een roepvogel, hè? Hij roept. Ja? En als hij iets roept, roept hij ook steeds hetzelfde. Het mag geen zang heten. Nee, het is wiet, wiet, wiet of uh, wat wat wat of uh, chi chi chi, chi of, uh, en dan rrr, soms kort achter elkaar, alsof je een steentje over het ijs gooit. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. tuk. Maar het zijn allemaal dezelfde roepjes achter elkaar, een stuk of tien, soms twintig. En uh, soms is het heel druk, soms is het heel stil. De boomklever. Ja, die, die kan er boven beneden. De boomkruiper. De boomkruiper kan alleen maar naar boven. Ja. En, die, uh, die kan alleen maar... en dat is ook een, een bruin, onopvallend vogeltje. Ja, een beetje musachtige een uh, musachtig. Heel mooi wit, satijnen buikje, maar dat zie je nooit... omdat hij altijd zo tegen die bomen zit te kruipen. Alsof er een muis naar boven kruipt. Nou, in die boom kruipen zie je dan een soort spiraal naar boven gaan... tot hij niet verder kan. Ja, en dan kan hij dus niet terug. Hij kan zich soms wel eens een beetje laten zakken... maar hij kan niet echt naar beneden kruipen. En dan vliegt hij naar de volgende stamvoet... en daar gaat hij dan weer zo spiraalsgewijs naar boven. En op die manier gaat hij door het leven... Nou, dat liedje van die, van die boomkruiper, dat is, uh, dat is heel haastig, hè? Terwijl die bezig is aan het eten is, terwijl die naar boven klimt... roept hij even tje tje tje lier, en, op op, en dan gaat hij weer door. Wat en... is een liedje? Dat is een liedje, tje tje tje lier, en soms even tjit En dat is het dan, heel kort. Een geluidje van de boomkruiper even laten horen. Even op elektronische wijze? Ja, even oproepen. Als je, dat je hoofd, als je dat in je hoofd stopt, dan ga je hem ook horen. Dan ga je hem makkelijk herkennen. Ja. Hier een boomklever, die valt voor ons. Hier, daar. Nee, niet. Ja, zie, je. Hier, zie je. Je ziet hier de tweede boom hier vandaan. En dan, ja? dan de eerste tak naar links. Dan één meter naar links. Oh, ja, daar zit hij. Daar zit hij wel ja, op uh, zijn kop, zie ja. je? Ja, nou, nee, hier. Ja, nou, <laughs> geweldig. Een Ja, dan zie je het. Hij hangt echt ja. ondersteboven. Ja, ja. Onmiskenbaar. Leuk, hoor. Je ja, bijna geen staart, hè? Ja. Een heel kort staartje. Staartmezen hier. En dat metselen vind ik een hele bijzondere eigenschap. En dan, dan halen ze wat lemig spul op. En ik heb een keer een nest gevonden. Met de ingang zo groot als een voetbal. En dat had hij helemaal dicht gemetseld. waardoor er een heel klein keertje overbleven die in en uit kon. Dus ze kunnen echt, als er een bepaalde ruimte ze aanstaat, dan kunnen ze daar wel werk van maken. En als je een nestkast hebt uh, en... Uh, uh, die boomklever die heeft daar zin in, Die gaat erin. Dan moet je er ook niet meer in gaan kijken... want dan kleeft hij, dan, zeg maar, dan maakt hij aan de binnenkant... een hele soort betonconstructie. Als je dan de deksel open drukt, dan, dan maak je de boel kapot. Dus ah, dan ja. moet je er gewoon even afblijven. En dat is wel handig om ook te weten. Als je nou uh, uh, veel nestkasten hebt hangen... en je hebt een grote bonte spechten in de buurt... en die hakken af en toe de boel open... Ja, die maakt het gat groter. Want ik haal de jongen eruit, die eten de jongen op... Ja dan is het handig om bij vogelbescherming even een betondeskast te gaan halen. Want daar komen ze dus niet doorheen. Ja, wat zang betreft de nummer 1 zal die niet worden, hè? Nee, absoluut niet. <lacht> Iedereen kan hem heel goed horen, maar zingen, hol maar. <kling> Xavier Gol speelde een stuk van componist Alonso de Mudara. Het heette De Pavane de Alexandre. En uh, dat heeft te maken met het overkoepelende uh, muziekthema van deze uitzending. Renald Ruiter heeft de uh, muziek samengesteld. En uh, alle muziek die u vanochtend hoort, of in ieder geval het, het overgrote deel daarvan, is muziek over en door. Alexander. Ik heb zo vermoeden dat het een van de is. Ja, dat is er klaar voor, hoor. <laughs> <Heel> <laughs> voor de kroning. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Veel waarnemingen van nachtvlinders deze week. Als de kleine voorjaarsspanner en de perentak. Even een kleine tip. Om zeker te weten of het een nachtvlinder betreft... kijk dan naar de antennen van de vlinder. Zijn ze draadvormig of geveerd en eindigen ze niet in een knopje dan heeft u inderdaad te maken met een nachtvlinder. Ja, en dat is heel goed te zien. Want ik ben ze van de week gaan filmen. Voor mm -hmm. vroeger volgens tv uh, binnenkort. Uh, begin maart begint dat weer. En uh, dat, die tip van Janine is heel goed. Dat is een hele duidelijke tip. Okay. Dus knopjes aan het eind van de antenne. Dan heb je te maken met een dagvlinder. En anders met een nachtvlinder. Over naar onze fenolijn. Bellen met eerste en laatstelingen kan via 035 67 11 338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Janneke Eppinga uit Leiden in de Meerwijk. Gisteren zag ik bij de brandweerkazerne aan de rand van de vijver die daarachter ligt... op weg naar het station in Leiden het eerste speenkruid bloeien. Ik word er heel erg blij van. Als je naar Dessink uit Koekangen... het is toch zo prachtig als er zo'n avond is als van de week... dat er nauwelijks wind staat, dat de temperatuur hoog is... En dan loop ik naar de buitenlamp en dan word ik weer verrast... door een aantal hele kleine vlindertjes. In dit geval waren het zeker elf kleine voorjaarsspanners. Koning Wiegman uit Breda. Afgelopen zondag landde er een groep goudvinken op onze droplanten en door de zon lichten de mannetjes allemaal fel oranje op. Het leek alsof de plant in bloei stond. Het was een prachtig gezicht. Mimi Scholt, Oosterbeek. Hoera sneeuw weg en het gasveld staat vol met paarse krokussen. Spankje zon en ze zijn er weer. Joffrey Kloen uit Wageningen. Op zaterdag komt de buurman aanbellen en zegt dat er een vreemde vogel in de tuin zit. Het is een bolletje met een lange snavel. Het is een houtsnip. We maken foto's en uiteindelijk loopt hij nog weg. Bertus van de Kolk. Onderweg naar de IVN-tuin in Reden zag ik 24 hazelaars, waarvan er 24 in volle bloei stonden. Met geelgroene mannelijke katjes en kleine kersenrode vrouwelijke bloeiwijzen. Maar van acht waren de bloemknoppen nog helemaal gesloten. Dus eerstelingen en laatstelingen. Hans Hunink, Kastrikum. Natuurlijk was ik nieuwsgierig wat zich afgespeeld had onder de dikke sneeuwdek. En ja hoor, de eerste windtaconietjes staan voorzichtig in bloei. Uh, blijft u vooral bellen. 035 6711 uh, We gaan weer naar buiten. Daar staat Janine samen met bijenman Dick Belgers. Uh, Janine, jullie hadden het net over een bijenkastje dat niet goed zou zijn. Ja, dat is natuurlijk niet de bijenkast van uh, Imker Pim Immers hier achter het kapitaal. Want die is natuurlijk top. Maar dat kleine bijenkastje, gaan ze daar nou wel of niet in? Nee, het gaat niet over die kasten van Pim Lemmers inderdaad, nee? de, de, de oh, bijenkasten... Maar um, een de, uh, de hotelletje wat we ook hadden ophangen, en een, nou ja, een bijenhotel, dat is eigenlijk een soort van, nou in ons geval, een klein kastje waar plastic buisjes in zijn geschoven. En de bedoeling is dan dat bijen, solitaire bijen daarin gaan, het dichtmetselen. En dan ja, daar een ding doen eigenlijk. Eh, wij hadden er elke keer geen bijen in. En we vroegen ons af: hoe, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Is het dan niet goed? Of wat doen, wat doen wij verkeerd? En eh, nou, mede, daarom is eh, Dick Belges eh, hier. Want dat is nou ja, zeg maar, de, de, de bijenhotelman van Nederland. Nog heel erg kort even over ons kastje. Want ons kastje heeft. Katje, ons kastje heeft plastic buisjes. En dat is voor ja, doeleinde, educatieve doeleinden heel geschikt. Want dan kan je goed zien, je kan aan de zijkant de klepje open doen... En dan kan je door het plastic heen kijken. Maar jij zei, uh, het is voor die bijen zelf niet zo geschikt. Nee, dat klopt. Omdat uh, um, um, natuurlijk materiaal, zoals hout en uh, holle stengels, die kunnen ademen. Uh, de vocht kan eruit. Maar in dit soort systeemjes met plastic of van glas, mm -hmm. kan het vocht niet weg. Nee, net als dat je je regenpak aan hebt. Ja, dat klopt. En dan gaat het dus schimmelen op de duur. En dan, ja, dan vervuilt het. En wat betekent dat dan voor die larven, dan, dat die het niet redt? Nou, dan zullen er misschien een paar redden, maar het merendeel niet. Omdat ze gewoon uh, vergrotten door de schimmelinfectie die, te, die erin komen, door ja. het vocht. Dus leuk om een keertje uit te proberen om het even te bekijken. Maar ja. eigenlijk is het dus niet een hotel. Nee, het is niet een hotel. Het is een observatiekast. Ja, het is een beetje zo'n F1 hotel, waar je dan één nachtje blijft, maar niet uh, ja, dat hij dat... Ja. Je, je kan het een onderdeel laten zijn van je hotel... Ja. Zeg maar, om, te, om te kijken. Om te kijken. Ja. En wat jij hier... Want wij hebben hier een groot blok hout voor ons neus. En, een hout, en hout is dus eigenlijk het, het, beste, het meest geschikte materiaal. Ja, de, de, die, die wilde bijen. Maar ook solitaire wespen die uh, zeg maar, gebruik maken van een hotel. Die, die wonen in, uh, in, in, in holtes in, in hout. Oude bijvoorbeeld in natuur zou dat gewoon... Uh, uh, oude kevergangen zijn. Mm -hmm. uh, maar ook in holle buisjes, zeg maar in, uh, in riet en in, uh, in braam. Braamstruwelen zijn ja. van nature heel geschikt voor, uh, voor wilde bijen. Wij gaan zometeen zelf een, een, een bijhotel maken. Dat is natuurlijk ook de reden waarom je alles ja, bij hebt. Helemaal. En uh, maakt het dan nog uit wat voor blokhout ik heb... of kan ik een willekeurig blokhout uit het tuin pakken en daar wat gaat in boren? Nou, wat, wat vaak een, uh, een fout is, is dat, dat mensen zeg maar, gewoon wilgehout of grenenhout gebruiken. En als je daarin gaat boord, ik heb hier net een gaatje geboord... Mm -hmm. en dan zie je er allemaal vezels. Zie je? Het is te zacht hout ja, het dit. is te zacht hout. En, en, die, en, die, en die vleugels van die bijen die zijn heel teer... Nou, Janine, ik uh, horen we het ja, allemaal. hè? He? Janine, ik onderbreuk je. We moeten eruit naar het nieuws. Tot zo direct, Janine en Dick buiten met de bijen. We gaan naar het nieuws. Door gelezen door Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Daarin wordt gezegd dat alle patriotten gebruik moeten maken van hun recht op zelfverdediging... als moslims proberen het bezoek van wilders te verstoren. Op een verjaardagsfeest in Dortmund zijn twaalf mensen zwaar gewond geraakt. Ze er liepen ernstige brandwonden op toen een fakkel met petroleum werd bijgevuld. Er ontstond meteen een grote brand. Twee gewonden zijn een levensgevaar. Duitse recherche onderzoekt wat er precies is misgegaan tijdens het verjaardagsfeest. En vanochtend is het eerste deel van de nieuwe stationshal van Utrecht Centraal officieel in gebruik genomen...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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroen.nl Citroën, Citroën technologie. 10 minuten naar half negen. We zien hier alle weersinvloeden aan ons voorbij trekken. En inderdaad, zoals gemeld werd, vanuit het noordwesten... want daar kijken wij op vanuit het kapitaal... komt er toch een knoert van een regenbui aantrekken. Heel donker, hier op links. Nou, gaan we maar snel van start met de columnist van de dag. En dat is... ...en dat is... Lies Visgedijk. Lies Visgedijk, daar is ze weer. Actrice, imkersdochter. En Lies is iedere zondagavond te bewonderen... in de kostelijke serie Welkom in de Gouden Eeuw bij Zapp op 3. En zij schrijft iedere maand een column voor Vroege Vogels. Hier is Lies Visgedijk. Wat ik ook doe, mijn voeten worden niet meer warm. Welke seksloze sloffen ik ook aantrek... hoeveel sokken ook over elkaar, het helpt allemaal niks. Het lijkt alsof ik met mijn voeten in een bak koude modder zit. Maar het kan altijd erger... Buiten in de tuin, daar wordt er pas echt gekleumd. Koortsig wordt er door de vogels het bij ingeschaald. Ik maak me het meest zorgen om het roodborstje. Die pootjes. Ze zijn net zo dun als een ijzerdraadje. Ijskoude, minuscule grijpertjes. Vroeger had ik een psychotische buurvrouw met twee geamputeerde onderbenen. En op haar elektrische kwartje rezen elke dag met hoge snelheid naar de markt om boodschappen te doen. Onderwijl bungelden die twee blauw-rode stompjes heen en weer boven de voetensteun. Geen verband, geen sok, geen aangespschoenen, helemaal niks. Ik weet niet of ze er iets van voelde. Zou je ook koude fantoomvoeten kunnen hebben? Ik kan het haar niet meer vragen, want ze is dood. Ze lag drie weken in haar huis voor ze werd gevonden. Zeker is dat het roodborstje minstens net zo'n koude pootjes heeft... als de stompjes van Annemiek. Maar hoe kan het dan dat ze niet bevriezen? Die pootjes worden allereerst beschermd door een laag schubben... die niet kan bevriezen... En daarbinnen stroomt relatief koel bloed. De pootjes van mijn roodborstje zijn net warm genoeg om niet te kunnen bevriezen... maar koel cool genoeg om niet heel veel warmte te verliezen aan die koude grond. Het bloed dat vanuit het lichaam van het vogeltje naar de pootjes stroomt... geeft zijn warmte af aan het bloed dat vanuit de pootjes weer naar boven stroomt. En zo is dat pootjesbloed koeler dan het lijfje. Een wondernet, zo noem je dat. Zoveel mogelijk lichaamswarmte blijft bewaard... Ook al omdat in de winter de bloedvaatjes die aan de buitenkant zitten... wat nauwer zijn dan in de zomer. Soms gaat het niet goed. Veel vogels hebben het nare tijd in de winter. Ik denk nu even aan de poten van het echtpaar muskeseenden... die vastgevroren zaten in het ijs van de de straat. De eenden leven nog, maar een heleboel vogels... overleven een lange vorstperiode niet. Wie er al heel gouden klos is, dat is de reiger. Ik vond een keer een pasgestorven reiger in februari... In de zomer een indrukwekkende vogel. Maar deze dooie reiger in februari woog haast niks meer. Hij was alleen nog maar vieren, boten, een snavel en een wijd open gesperd oog. Ja, wat valt er ook in godsnaam te eten voor een reiger... op een besneeuwd stoppelveld met daarnaast een dichtgevroren baggergat. Nee, dan hebben de reigers bovenop de Febo op het Stadionplein in Amsterdam... het een stuk beter voor elkaar. Ieder weggegooid patatbakje wordt met argusogen in de gaten gehouden. Elke klodder mayonaise, elk uitgespuugd korstje van een geel burger... kan het verschil maken tussen leven en dood. Sommige mensen, zoals ik, zouden van deze aanblik een beetje treurig worden. Van heroïek is natuurlijk geen sprake meer... als je op je knieën moet voor een afgekloven kroket. Maar dat interesseert die reigers helemaal geen ene moer. Je hebt wat warms in je mond en daar gaat het toch maar mooi om. U hoorde het derde deel Vivace uit het zesde Concerto Armonico van graaf Unico Wilhelm. Daar heb je hem weer van Wassenaar uitgevoerd door het Aradia Ensemble. Nou, over Alexander gesproken. Uh, dit kan geen toeval zijn. De aankondiging dat prins Willem-Alexander op 30 april koning Willem-Alexander wordt... die viel bijna samen met het uh, iets kleinere nieuws... dat in Amsterdam een parkiet oprukt met de naam De Grote Alexander... Joost Huizing is meteen met stadsecoloog Remco Daalder op zoek gegaan in het Oosterpark. Om een uur of vijf middags, als het zo'n beetje begint te schemeren. Hier zat de slaapgroep pal tegenover het ziekenhuis van 500 stuks van die halsbandparkieten. Er zit er nog wel eentje, hè? Er zit er nog wel een, maar wat je nu ziet is die troepen gaan ontbinden. Ze gaan broeden. Nu al? Ja, ze gaan nu een nestholen opzoeken. Deze zit ook bij die holle boom hier, vlakbij een nesthol. Dus de slaapgroepen die worden steeds minder nu. Is dat een gekraakt nest dan van een specht? Ja, meestal zijn het Spechtenesten, Daar kunnen ze prima in terecht. Ze maken hem een beetje groter en ze gaan erin zitten. Maar speciaal deze week was ik eigenlijk op zoek naar een andere parkiet. Ja, een hele spannende. Ik zag er verderop net eentje zitten. Hij lijkt er wel een beetje op, maar hij is een kop groter. Hij heeft een hele grote rode snavel. En dat is de even kijken, de grote Alexanderparkiet. Dat kan niet missen. In de week dat bekend wordt dat Willem-Alexander koning wordt. hebben <laughs> wij de grote Alexander-Pakiet. Kijk, je ziet hem daar zitten, daar bovenin. Zo, dat is een grote jongen. Meer richting papegaai, Hij is ook groen. Hij heeft ook een halsband, maar een hele mooie paarse nekband. Een rode stippen op zijn vleugels. Dus je kunt hem echt wel goed van die halsband Parkiet, onderscheiden. En een heel schor stemgeluid. Dus niet het krijzen, maar echt zo'n papegaaiachtige geluid heeft hij. Kijk, hier zitten allemaal houtduiven. Ook slapen. Gekke, hier is het midden in de stad en overal zie je beesten slaaprekken zoeken. Er komen nog meer van die drie grote Alexander-pakieten bij elkaar. Dat zijn er nou drie? Ja. dat eens wat jongens, kom op. ja. Maar is het een beetje familie van die, uh, die gewone halsbandpakieten? Ja, nou hoor je Kraak. Ja, het ja, echte papegaai-geluid. Hij ja, is familie van de halsbandpakiet. Krap, die slapen ook, slapen allemaal bij elkaar. Koudjes, halsbandpakieten... Nou, en de grote Alexander. Zitten. Zijn die ook toe? Iemand gewoon losgelaten? Ja, Kooit, dus, kooitje uh, open. net als de Halsbandpakiet. Een hele populaire kooivogel. Je snapt het niet, hè? Dat je zo'n groot beest in een kooi gaat stoppen. Er land er weer in en dan nou zie je het grote verschillen. Ja. Dat zijn echt forse jongens. Lange sterk. En dat schorre geluid. Dat zijn wel erg mooi, hoor. <lacht> maar ja, net als de Halsbandpakiet. Je hebt hem in een kooi en hij uh, praat niet echt. En hij maakt een hoop lawaai en hij sloopt de heleboel. Dus ja, je laat hem maar vliegen. En nu zitten er honderd. En volgend jaar waarschijnlijk meer. Nou, dan moet nog een klein stukje verder het park in. Wat je ziet, wat ik nu eigenlijk ook pas voor het eerst zie. Ze mengen niet, hè? Hier halsbanden. heb je die halsbanden. En daar heb je die uh, grote Alexander zitten. Daar wordt toch een beetje afstand op elkaar. Nou, ze vliegen nu van alle kanten om ons heen. Kanten. Dit zijn gewone Een hele boomvol halsbandparkiet aan het worden. Ze komen van alle kanten, vanuit de hele stad hierheen. En af en toe hoor je toch... Zo wat hardere zeel. Daar je dat groepje van die alexander ja. die duidelijk afstand houden. En daar zitten dan nog wat kraaien, een beetje somber te wezen Ook afstand. Ze zoeken wel dezelfde boom op, en binnen die boom zoeken ze toch hun eigen plekje, hè? Vroeger vonden we ze leuk, de halsbanden. Nu zijn er steeds meer mensen die hierover klagen. Ja, Want ze het... maken wel een... Mag je dat zeggen? Teringherrie? Ja, Amsterdamse tering ik Maar ja, waar... Uh... Ze komen echt niet boven de tram uit, hoor. Of boven het autoverkeer. Je moet je ook willen erger aan, zo'n beest. Ja. Dat, uh... Maar het Eigenlijk zijn wel ook het... zoveel, hè? Het, uh, we hebben nu 5000... Nou, we hebben geen 5000 pakieten meer. Vorig jaar werden er 5000 geteld, nu 3000. Zo snel gaan ze achteruit. Dus het kan zijn dat er een aantal weg zijn gegaan... het kan zijn dat je een aantal mist bij zo'n telling... maar in elk geval gaan ze niet meer vooruit. Maar hoe komt dat? Nou, die stabilisatie verwachten we eigenlijk al een tijd. Het is een exotisch beest, hè? Afrika, Azië. Hij zit hier nu uh, een jaar of veertig. En wat je altijd ziet bij exoten, in het begin gaan ze enorm vooruit. En op een gegeven moment dan stabiliseren die aantallen zich en gaan zelfs achteruit. En dan krijg je wat op die beest. En misschien natuurlijke vijanden? Ja, natuurlijke vijanden, havikas, perbeers, slechtvalken hier in de stad, die gaan ze nu echt wel achterna. De in de stad? In ja, die, aan de randen van de stad hebben we havikas zitten. Maar je moet uitkijken met die beesten. Ze hebben een tactiek bedacht, die halspampakieten. Die gaan boven of onder zo'n roofvogel vliegen in een hele groep. Yes. En ze kunnen behoorlijk hard bijten. Ja, ze hebben snavels. Ze uh... hebben behoorlijke... Ik heb een sterk verhaal gehoord uit Den Haag. Een collega Daar is een roofvogel uh, gehuurd. Dat is een tammer je weet wel, dus om die beesten te verjagen. Die, uh, ja. Nou, die roofvogel is erop uitgestuurd en die kwam met afgebeten poten terug. Ze hadden die halspampakieten in de vlucht zijn poot afgebeten. Zo... En dat zijn dat was een betrouwbare handen. collega hoor, die dat vertelt. Dus die Havik en sperwes moeten ook uit gaan kijken. En dit zijn natuurlijk wel hele slimme beesten. Papegaaien worden tot de slimste vogels. Dus als die die luchtaanvallen nu een beetje doorkrijgen... Ja. Ja, dan, ja, dan is je weer een tegenoffensieve... Jij ja, vindt wel leuk, hè? Het is heel fascinerend dat zo'n beest zich heel goed redt in de stad. En niet zegt van ik ga naar het Amsterdamse bos of naar de Veluwe... lekker rustig, maar juist in die stad blijft. Midden in die stad blijft. We staan hier midden in het centrum. Dat is toch prachtig? Nu zien we het gevaar dat ze af en toe een boom doodmaken. Ja, dat is vreselijk toch iets wat, wat je op de De poep? Wat ze doen is, uh, ze gaan nu maar slapen. En ze zijn nu verdacht stil. Ze komen er weer een stel van binnen. En dit naar de slaapbomen? Ja, je ziet het, hè. daar komt ook nog een hele pluk. Ze pakken een heel stel boom. Wat ze kunnen doen, ze nemen één leuke plataan. Ze gaan bovenin zitten en dan gaan ze voor ze gaan slapen met z'n alle takjes afbreken, afbijten. En naar beneden gooien. Eten ze niet op of zo, gooien ze naar beneden. En als ze dat nou maar lang genoeg blijven doen, wordt zo'n boom steeds lager. Je krijg je een soort bonsai -boom bijna. Ja. En een boom kan heel veel hebben, maar als je dat maar jaren achter elkaar doet... ja, dan gaat het op een gegeven moment op. En dan kan een boom eraan gaan. Maar eigenlijk, als ik het goed beschouw, hebben binnen de stad... wel beheerders die roepen van als het doorgaat, gaat hij eraan. Maar we hebben nog geen voorbeeld dat hij echt dood ging. Dus ik vind het ook... Uh, laten we dat maar gewoon accepteren. We kunnen moeilijker net om die boom gooien, dat gaat niet. En hmm. er verder iets tegen die beesten doen, is eigenlijk ook niet uh, mogelijk, nou, hè? Een, een halsbandpakket afschieten, dat, uh, dat krijg je hier de hele bevolking over je heen, hoor. Want dan zijn het ineens weer onze in <laughs> natuurlijk. Onze rot halsbandpakketen, ja, je moet je ja, hier ja. vooral vanaf blijven. Ik krijg een stijve nek van, van naar boven kijken, trouwens. Maar ja, het is wel heel leuk. Wat ze nu doen, uh, doen alle vogels die gezamenlijk slapen, ze informatie uitwisselen. Waar de beste plekken zijn om eten te vinden en zo. Dat is dat getwebbel, wat je, hoor. Ja, Jij verstaat ze ook? Nou, jij ja, toch ook wel, luistert heel erg goed. Hier, tot de dappere buurt, ja, toch een hele mooie kastein. Zij verstaan elkaar dus uitstekend. En wat je ziet, s morgens, is dat flink flinke er allemaal dezelfde kant op vliegt... want daar is een hele rijke voedselbron. Die grote Alexanders, daar zijn er nu uh, ongeveer 100 van in Amsterdam. Ja. Is dat te voorspellen hoeveel het er te gaan worden? Er zijn mensen die zeggen, die zal ook zo gaan exploderen... maar dat is nergens op gebaseerd... Hetzelfde geld blijft eronder, hetzelfde geld verdwijnt hij weer en hij kan inderdaad gaan toenemen. Daar nou zeggen wij met een knipoog dat de grote Alexander genoemd is naar onze nieuwe koning? Ik denk dat hij vernoemd is naar Alexander de Grote, de wereldveroveraar uit Thessaloniki. Ja, die heeft ongeveer in zijn tijd uh, ja, half Europa en half Azië veroverd. Dus daar zou ik ook liever naar genoemd worden als partij. <laughs> Willem moet zich nog bewijzen. Ja. Maar we, kun, we kunnen net doen alsof in dit jaar, toch? Ja, we gunnen hem gewoon zijn parkie. de grote Alexander. We kunnen hem de grote Willem Alexander noemen voor een jaar. <laughs> is dat is een leuk in Amsterdam. Ja. Intermezzo uit het minuet. Het Nine Miniatures for Piano Trio van Frank Bridge. Uitgevoerd door Jack Liebeck op viool. Alexander Korschen op cello. En Ashley Was op piano. En Janine doet nu buiten iets wat nou, bijna iedereen met een tuintje wel kan. Maar zij doet het hier samen met ecoloog Imker Dick Belgers. Een bijen, een insectenhotel maken. Ja, een insectenhotel. Nou, wat we uh, dus welkom bij de uh, inderdaad kleine praktische cursus... Insectenhotels bouwen voor dummies. En uh, dummy in dit geval, dat ben ik. Wat ik tot nu toe heb geleerd is dat plastic buisjes <coughs> niet handig zijn. Want dat ademt niet. Dus het moet echt hout zijn, of, of riet. Maar hout is natuurlijk materiaal. natuurlijk materiaal. En hout is dan het meest praktisch. Er ligt hier een blokje hout voor met de grootte van een baksteen. En daar uh, heb je een aantal gaten ingeboord En het moet hard hout zijn, want anders worden de gaten te rafelig. En dat is niet goed... Ja, voor de vleugels. Die, die kunnen dan beschadigd uh, raken. Ja. Dus maar dan je... heb je ook wel een beetje een kekkenboortechniek nodig, denk ik. Want als je gewoon een beetje met een, met een half, half slap boortje dat doet, dan wordt het hem ook niet. Nou ja, kijk, dan heb je eigenlijk dus hardhout nodig. Geen tropisch hardhout natuurlijk, dat doen we niet. En wat nou, wel... voor hout bijvoorbeeld? Eiken, beuken. Kijk, en dan, dan, dan, en dan heb je een, een, een boormachine nodig. Ik heb hier een stuk, Een heel groot stuk. Uh... Ik pak nu echt een boomstam ja, die je op tafel een zet. Oude, een oude eikenhouten balk. En ja. als je hier een, een gaatje in boort, dan krijg je het perfect. Zonder rafels, zie je dat? Oh, dat is inderdaad een groot verschil. Kijk, want het dat... zachte hout is heel rafelig en dit is echt een keurig, keurig gaatje. Dus, dus dat is een randvoorwaarde als je een insectenhotel wil bouwen. Maar hoe groot moet, welk boordje moet ik dan aanschaffen? Hoe groot moet dat gaatje zijn? Nou, dat ligt tussen de 2 mm en de 10 mm. En eigenlijk 6... Vind dat nogal een grote marge? Ja, dat klopt. Maar wilde bijen uh, zijn hele kleintjes en, en solitaire wespen. Die kunnen van 2 mm tot euh, nou, ongeveer 12 mm zijn. Dat is een hele grote scala oh, okay. aan soorten. En hoe ver doe je de gaatjes van elkaar af? Dat is boordiep. Zeg maar, als je een klein boortje hebt van 2 mm, dan boor je dat zo diep. Dat is ja. veel korter. En een grote boor boor je veel dieper. Maar ik bedoel, ook niet qua diepte, maar nu, waar doe ik nu het volgende gaatje? Doe ik een centimeter Oh, Dat tussen? kan ik wel naast of? Kijk zo wie dat ze te dicht bij elkaar zitten, nee, dat, dat ze dan ruzie maken. Nee, dat is helemaal niet erg. Ze, ze leven vaak in congregaties, maar ze hebben niks met elkaar te maken. Het zijn solitaire, mm -hmm. uh, so, solitaire bijen. Ja. Dat solitaire bijen dus, wespen komen erop af. Komen er, komen er er nog op... meer insecten op af? Nou, er komen uh, sluipwespen, die leven weer van, die bijen en die wespen. Uh, uh, bepaalde soorten vliegen. Die leggen weer eitjes bij uh, de nesten van bijen in. Die, een soort parasitair levert mm -hmm. die En bepaalde soorten kevers. Uh, dat is een, een kever, megotoma undata. Uh, dat is een, een kever ja. die ruimt de, de chitina-resten zeg maar de, de dode insecten op. Hoe, noem, larver, hoe noemen we die gewoon in Nederland? Die, want je die zei net de Latijnse. Uh, uh, dat heeft geen Nederlandse naam, oh, okay. sorry. En dan is er nog een andere kever. Die is redelijk zeldzaam. Dat is een oliekever. En die leeft in, uh, in, in, in, in de nesten van sachembijen. Die heeft een hele mooie en een heel spectaculaire manier van, uh, van, um, van overleven en, en, en ontwikkeling. Die, ja. um, die, die beesten die kunnen niet vliegen en die, uh, die komen in uh, september uh, augustus september komen ze tevoorschot uit de nesten van de zachtmebeien. Uh, die, die die paren, die leggen, uh, die vrouwtjes legt eieren. Het, ongeveer 40% van het gewicht van, van het vrouwtje is, uh, is ei. Ja. En die eieren die komen uit en dan komen triunguline uit. Wordt het een heel ingewikkeld verhaal? Het is, een, het, is een re, het is een ingewikkeld verhaal. Want kan je kort uitleggen wat er dan zo spectaculair is Nou, Spectaculair aan... is dat die beesten die klimmen op. In het voorjaar klimmen die larfjes op een mannetje, want die komen eerst uit. Ja. En eh, dan vliegen ze naar buiten. En tijdens de paring klimmen die trianguline van het mannetje op het vrouwtje. En daarna vliegt het vrouwtje naar het nest. En dan stappen die trillingen af. Ze liften eigenlijk mee. Ja, ze liften mee. Nou, wat, wat, wat schattig. Is nou, heb jij thuis, Dick, een insectenwand... Uh, waar wij bij na niet aan kunnen tippen. En dat, uh, nou ja, die ambitie hebben we ook niet hier bij het kapitol. Die voor jou is hoe lang? Nou, ongeveer zes meter, uh, meter lang. 6 meter. En anderhalf meter hoog. Ja. Ja, ja. Ja. Wat, wat, je moet er, er helemaal gek van zijn. Ja, als je dat, want... nou, ik ben er in 1997 mee begonnen. Ja. En het is een beetje uitgebouwd. En... Waarom begon je toen? Nou, ja, ik, ik had honingbijen en een, een, een, een buurman van mij die was, zat een beetje in de, in de wilde bijen. En die zegt, nou, dan moet je dat eens gaan proberen. En toen ben ik daarmee begonnen. En het is zo interessant, de levenscyclus van die beesten en de interacties tussen elkaar. En uiteindelijk krijg je een soort ecosysteem, een heel klein ecosysteem. Ja. Uh, waar maar alles is het ook de... niet gewoon een soort lopend buffetje voor vogels? Ja, dan? dat klopt. Ja, dat, klopt. Dat, is, dat hoor je ook vaak met mensen die een, een hotel hebben of een, een bijenwand. Dat, uh, ja, dan, dan, dan komen de mezen en de spechten en die pikken dan de... De, de holle stengeltjes eruit. Ja. Maar goed, dan kun je er gaas voor stoppen, maar ik vind het zelf niet... Uh, niet zie het ziet er niet uit, en ik, ik gun die mezen af en toe ook gewoon hun, uh, hun eten. Ja, het is dus niet zo dat je er ook eens keer staat voor staat te wapperen nee, met je armen? Nee, nee, nee, nee, uh, nee, ook geen knallen en dat soort dingen. Een speciale kat aangeschaft. Ja, <laughs> nee, nee, voor mij mag het. Nee. Dus dus dat, uh, is het niet ook verschrikkelijk veel onderhoud? Want dan heb je zo'n wand van zes meter lang, al die gaatjes erin buizen, zoveel beesten. Nou, het onderhoud valt wel mee. Als je een kleine systeempjes hebt die je kunt kopen in de winkel, ja, die zijn, na een paar jaar zijn ze vervuild. En dat betekent dat de dat uh, beesten niet uitkomen. Maar als je een heel groot systeem hebt, wat je tegenwoordig in Nederland wel ziet, uh, dan, dan, dan zijn ze zelf reinigend. Dus die populaties van die beesten is zo groot dat ze de nesten weer schoonmaken. Oh, ja. En je kunt altijd weer stukken instoppen. En weer uithalen, dat kan. Maar in, in mijn geval heb ik eigenlijk nog, zet, nog geen onderhoud gepleegd. Nee, je bent er dan niet met oogdruk reinigen nee, over nee, nee geweest? Nee, nee, nee. nee. En het dat, ja, dat, dat, dat levert ook weer spinnen op die, er, die, die, die, die weer andere beesten op, eh, op eten. Dus het is een insectenhotel, het is dus niet alleen maar bijen, dus heel veel andere soorten. Ja, maar er zitten ook bijen in. Nou hebben we hierachter ook ja, die bijenkasten staan uh, van Pim Lemmers... Is het niet, gaat dat wel samen met elkaar? Wordt het niet een soort West Side Story dat ze dan uh, ruzie... Uh... Nou, ik ben Imker zelf en ik heb uh, ongeveer 10 meter van uh, mijn wand heb ik, uh, twee bijenkasten staan. En in het verleden nog veel meer. En die hebben, uh, hebben eigenlijk nooit problemen gegeven. Want honingbijen die zoeken eigenlijk grote drachten. Uh, grote, uh, gebieden met grote uh, hoeveelheden uh, planten. Ja, bloemen. en bloemenplanten. Ja. En bijen zoeken eigenlijk specifieke uh, bloemen op. Heel veel van die bijen zijn ook monolektisch, een heel moeilijk woord. Die vliegen alleen maar, maar één genus, één, één plant. Dus alleen maar op klokjes of alleen ja. maar op boerenvormkruim. alleen maar blindes, ja. Ja, dus uh, ik denk dat het geen probleem is. Als je nou massaal bijvoorbeeld je bijen gaat, uh, gaat planten op een hei waar, uh, of op een kwelder, ja, dan kan het wel eens problemen geven. Ja. Heb je nou nog een praktisch advies voor mensen die nu dit horen en denken, nou dat lijkt me ook wel leuk, want we weten nu wat voor we moeten hebben? Uh, we weten nu welke boord je moet hebben, hoe diep die gaat te moeten. En dat ze gewoon willekeurig een beetje zo... Uh... Maar ik heb hier een blok... Uh... Nou, hoe, groot is hoe groot is dit blok? Ik heb nou, echt niet... een timmermans Het Timmans een centimeter oog. of dertig hoog, maar dat hoeft niet per se. Dat kan ook, uh... Als het boord diep is, dan is het al goed. Uh, je moet ook zorgen dat je niet doorheen boort. Nee. En dat geldt eigenlijk hetzelfde. Maar met dan, de... dan hebben we dus het juiste hout, de juiste boor, de juiste afmeting, et cetera. En dan tot slot, en dan... Zet ik het gewoon ergens neer? Ja, dan maak je... je kan een, op, op, op, op internet is een website voor uh, bijhotels.nl. Ja. En daar staan allerlei andere soorten uh, bijhotels. Je kan je zelf be bedenken hoe je het zou willen maken. Ja, ik zou willen maar ik zou eerst een tekening maken en kijken van nou zo wil ik het maken, zo groot. En met welke uh, substraten, dus hout, uh, holle, holle, holle stengels. Ja. Maar, maar kleien, hoe hang ik het dan op? Je kunt het stapelen. Maar je oh, kunt ook uh, planken en uh, kistjes... Het hoeft niet, het hoeft niet hoog, het hoeft, en zolang het niet onder een boom staat. Het dus moet even. niet onder een boom, nee. Het nee. moet ook op echt de hele dag op de zon. Het mag best 40 graden worden. Die beesten zijn uh, over het algemeen uh, behoorlijk uh, minnend. En ja, Die houden van warmte. Dus je moet ze echt op de zon zetten. En dat is een fout die heel veel mensen maken. En dan staat hij in een bos of aan de rand van een huis waar de zon niet op schijnt. Dus je moet echt in de zon. Dat is een randvoorwaarde. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat is het aller, allerbelangrijkste. Ja, dus ja. Echt... Nou, ga jij even door met boren. Dan uh, zorgen wij dat we zo meteen een bijenhotel hebben wat wel voldoet aan alle eisen. Oh, prima. En uh, bent u nou benieuwd naar die bijenwand van Dick? Die staat ook te zien op onze website. De foto's ervan, www.vroegevogels.vara.nl. Daar staan de foto's van de zes meter van Dick. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Ze verniet de eeuwenoude manuscripten die hier lagen opgeslagen. De bibliotheek van Timboektoe. Ik dank u, lieve man. De geschiedenis van het aftredende staatshoofd. Dat je me op deze wijze hebt ingeleven. En afscheid van Indië, Suriname en de Antillen. En God zelf is met ons. Radio 1. OVT. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.